Onder de Palestijnen die vrijkomen is een Hamas-strijder... die 16 keer levenslang heeft gekregen voor haar aandeel in bomaanslagen. Waaronder die van 10 jaar geleden op een pizzeria in Israël bij 15 doden vielen. Vermoedelijk komen de eerste honderden Palestijnen gedetineerden... en Gilad Shalit dinsdag vrij. In december worden nog eens 550 Palestijnen vrijgelaten. In Frankrijk wordt vandaag de tweede ronde gehouden in de verkiezing... voor een socialistische presidentskandidaat.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 Ongelooflijk kippenvel. Wat er allemaal gebeurd is in Panama vandaag. Nederland wint van Cuba voor de tweede keer deze week. En dit keer de allerbelangrijkste wedstrijd. Want Nederland wint de finale met 2-1. Nederland kwam achter in de vierde inning... Uh, met 1-0, maar meteen werd er toegeslagen... 2 eh, punten in de gelijkmakende vierde inning. En hoe spannend dat ook bleef, het bleef ook 2-1. En toen de vangbal van Jonathan Schoop in de negende inning... gemaakt werd op het werpen van David Bergman... die onder andere Rob Koordemans voor zich zag als werper... een van de uitblinkers in deze finale. Toen ontplofte het Nederlands team... en het veld werd bezaaid met oranje mensen. Want Nederland is voor het eerst wereld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 In Midden-Amerika is het dodental door het noodweer... van de afgelopen dagen opgelopen tot zeker 45. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Het zwaarst getroffen is Guatemala, waar zeker 22 doden vielen. Ook in Mexico, Nicaragua en Salvador kwamen mensen om. In Costa Rica en Honduras door overstromingen alleen materiële schade. In de eredivisie hebben koploper AZ en Ajax gelijk gespeeld. In Amsterdam werd het 2-2. In Eindhoven won PSV met 1-0 van FC Utrecht...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 Ga naar geefkinderenhunspelterug.nl. Dit is een boodschap van Sieren. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Het anker ja goedemorgen dames en heren en uh, mooi dat u luistert naar dit is de zondag hier in de Radio 1 studio is het adrenaline niveau weer een klein beetje aan het dalen want het was het afgelopen uur ontzettend spannend natuurlijk met het, uh, met de finale honkbal die Nederland heeft gewonnen en uh, nou ja, dan ook maar even de felicitaties voor de Nederlandse honkballers uh, wij gaan verder met dit is de zondag en uh, dat is een mooi programma vind ik telkens weer om te maken want ik heb elke keer weer het genoegen om met een inspirerend mens te mogen spreken en dat is uh, vandaag uh, zanger en dichter Rick Zuiderveld. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Ed. Uh, uh, we gaan met jou praten over je nieuwe liedbundel. Die heb ik hier voor me liggen. Dat is uh, Adam Said Radijzen. Maar eerst even voor jou uh, en voor de luisteraars de introductie. Uh, je bent geen onbekende voor Radio 1 luisteraar. Om een heleboel redenen misschien niet. Maar uh, je bent onder andere een huisdichter bij dit programma regelmatig ja. uh, worden er in dit programma gedichten van jou uh, tegengehoor gebracht. Ook door de week in de talkshow Dit is de Dag. En uh, we willen er graag eentje van laten horen. Een klein voorafje, en het is speciaal voor Femke Halsema... een gedichtje op een uh, vogeltje, een ja. groenling. Nu een groenling dicht bij assen zwart ziet van de uitlaatgassen... en het uitzicht uit haar nest door de hoogbouw is verpest... adverteert zij allerwegen stem op groenlingsstemlijst 9. Schattig. Dat is voor Femke even. Schatten. Een amuse, ja. Dat is uh, een van de dingen waar wij ook van hebben leren kennen... is het kleine gedichtje voor het grote gedicht, de amuse. En uh, Femke Halsema moet er hartelijk om lachen. Vind je dat, vind je dat leuk als, als ja, hij Het is heel leuk om dat erbij te doen. Omdat ik in de, in de gedichten zelf toch wel een serieuze ondertoon heb. Ja. Probeer ik het dan in het voorafje nog even wat luchtiger te maken... en soms in te spelen op de actualiteit van het moment... of iets wat uh, in de uitzending uh, is langsgekomen. En, en als het dan voor, uh, voor Femke Halsema is, dat zij erom moet lachen... geef je dat een extra lekker gevoel? Ja, het, het is ook gewoon alleen maar voor de aardigheid. Dus meer moet ze ook niet doen. Nee, is het jouw doel om mensen te laten lachen... Nou, een van de doelen als wij, als wij optreden... of dat nou voor kinderen is of voor volwassenen... er zit altijd wel een dosis uh, relativering en humor in. Ja, Ja, ja tegelijkertijd ook best wel hele zware onderwerpen. Ja, juist daarom. Dat moet goed in evenwicht zijn. Wil je hebt het over dingen als leven en dood... en zoals deze dichtbundel, dat gaat over zaaien en oogsten... en over hele serieuze zaken. Ja. En wanneer je dat uh, toch weer een beetje luchtig weet te houden... dan communiceer je beter dan... Gooi je niet een zware last op iemands schouders. Maar met name bij een voorstelling. En dan zie je een glimlach op iemands gezicht verschijnen... die eerst met zijn armen over elkaar zat. En die ontspant wat. En uh, ja die staat dan ook open voor wat je verder vertelt of zingt. Dus, maar staat er dan altijd ten dienste van het andere verhaal... wat je wilt vertellen? Of heb je soms ook wel eens zin om even even lekker een mooi lachlied te maken... waar mensen hartelijk moeten lachen. Ja, dat doe ik ook. Je hebt ook een soort een cabaretprogramma... waarin ja. ik wat gedichten afwissel met uh, volslagen gekkigheid. Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> nou, wij gaan uh, met jou spreken over uh, jouw uh, uh, sonettenbundel, wil ik zeggen. Uh, dat is wel een, uh, een hele strakke vorm die je hebt gekozen. Je hebt gekozen om sonetten te schrijven... terwijl je daar geen amuses in kwijt kan... Was het lastig voor je? Nee, als ik zomaar wat aan dichters sla... Uh, heel vrij, zoals veel ja. dichters dat doen en ook goed kunnen... Dan, uh, dan raak ik de weg kwijt. Ik vind het prettig om dat kader te hebben. Zo'n Sonnet heeft twee keer vier en twee keer drie regels. En ik heb eigenlijk een beetje tijdens de uitzendingen van Dit is de Dag... ook ontdekt hoe, hoe prettig ik dat vind, die vorm. Hmm. Want de, die kies je dan ook vaak onbewust? Nee, die kies ik bewust... Ik ben er een keer in terecht gekomen en toen beviel me dat. Maar Kijk. ik schrijf daarnaast natuurlijk nog van, van alles en nog wat. Dus, uh, ja. Maar voor gedichten werkt dat goed voor mij. Dit. Ja. Kijk eens aan. Nou, we gaan daar uh, zo verder over praten. We gaan eerst luisteren naar Alison Kraus. De mooie klanken van Alison Krauss. Met het nummer Baby, now that I've found you. Uh, goedemorgen, als u net begint te luisteren naar Dit is een Zondag. We zijn in gesprek met Rickert Zuiderveld. Hij is natuurlijk bekend van... Um, nou ja, hij is van een heel veel bekend. Onder andere van kinderliedjes waar ik zelf mee ben opgegroeid. Dus ik vind het bijzonder leuk om hier met je aan tafel te zitten. Um, maar ook als zanger en als dichter. En vandaag gaan we het met Rickert hebben over... Um, zijn nieuwste bundel, die heet Adam Said Radijzen. Een serie sonetten over uh, bijbelse personen. En Rickert, wij hebben op de redactie nog een tijdje naar die kaft zitten kijken. Want ik weet niet, er staan een soort zwartige knollen op. Als je door je oogharen kijkt, lijken het bijna een soort bommen. Middeleeuwse bommen. Ja, Middeleeuwse het zijn bom. geen bommen, geen zure bommen ook. Het zijn echt <laughs> radijzen. Maar het zijn echt radijzen. Hè? Geen platte rode, maar mooie donkerbruine radijzen. Ja. Het, Donker... is, het, het is een beetje een aardse kleur. Ja. En dat past wel goed bij de ook. Dus jij hebt er heel bewust voor gekozen? Voor deze nou, de voor ontwerper wat... heeft er heel bewust voor gekozen. En ja. steven van der Gouw. En ik, ik kon me er heel goed in vinden. Juist vanwege het, het, het aardse ervan. Ja, ja. Want het zijn gedichten rond bijbelse personages... maar ze zijn tegelijkertijd heel lichamelijk. Adam die stinkt en zweten zweet en zo, weet je. Ja, ja. ja. ja. Want je zou voor kunnen kiezen om een, nou ja, ik, ik wil niet zeggen dat dit een heel erg onheilige volkant is. Of maar waarbij je ietsjes meer zou hebben, nou, dit, dit zal wel over mensen uit de Bijbel gaan. Maar dat krijg je niet echt uit de foto mee. Nee, maar dat hoeft ook niet. Want het moet in principe voor iedereen toegankelijk kunnen zijn. Enige Bijbelkennis is prettig bij het lezen van de gedichten. Ja. Maar niet per se noodzakelijk. Ja. En uh, waarom, waarom uh, heb jij specifiek voor gekozen om dan van die aardse gedichten te maken? Omdat uh, wanneer je de Bijbel leest... je eigenlijk steeds van het ene been op het andere komt. Uh, je voelt natuurlijk en op een gegeven moment realiseer je ook... dat daar een geestelijke boodschap in zit. Ja. Al in het Oude Testament zie je verwijzingen... naar wat er later in het leven van Jezus Christus gebeurt. Er is iets heel geestelijks aan de hand. Aan de andere kant gaf hij zijn lichaam, zijn vlees en zijn bloed... Ja. heel fysiek. En, en, en in dat spanningsveld van, van uh, geestelijk en natuurlijk... Daar beweegt zich de, de Bijbel, maar daar beweegt zich ons leven ook. He, wij zijn niet alleen maar natuurlijk, wij zijn ook geestelijke ja. wezens. Ja, maar er zit iets... Ik, er zit een, ik heb ze natuurlijk mogen lezen. En um, daar, daar staat een gedicht in, onder andere over Noach... Uh, waarbij ik heel eerlijk moet zeggen dat ik bijna een soort kleurplaatvoorstelling heb van Noach. van Nou, die timmert even een boot en dan is het klaar. Maar in het gedicht vervloekt hij ongeveer het hout waar hij mee moet werken. En uh, de pijn in zijn, zijn vingers. Wil je dat zo graag ook laten zien? Wil je een soort balans brengen waar je het eerder over had? Ja, tuurlijk. Want de, de, de plaatjes van de zondagschool daar steken de girafjes hun kop uit het bootje. Uh, terwijl het in de realiteit natuurlijk een hele andere situatie was. Als je het als historisch verhaal beschouwt... Dan moet dat een volstrekt onbegrepen man geweest zijn. Die, dus op een of andere manier stug, dwars tegen alles in. dwars tegen de stroom in. zijn ding deed waarvan hij dacht, vond. wat hij moest doen. Ja. Heb, je, heb je het idee dat je dingen vertelt die anders nooit verteld worden? Nou, misschien is dat voor sommige mensen wel zo. Maar dat zet ik niet bewust er zo in. Ja. Want jij zegt van het moet toegankelijk zijn voor, uh, het moet toegankelijk zijn voor iedereen. Uh, maar uh, we blijven erbij. Het, het, het zijn bijbelse figuren waar je over schrijft. Wat, wat kunnen mensen daarmee? Omdat er bijna in elk figuur, zoals ik het geprobeerd heb te schrijven... wel een, uh, een herkenning te vinden is. Ik heb geprobeerd dicht op hun huid te kruipen. Ja. En uh, niet alleen maar een, uh, een, een plaatje te maken. Niet alleen maar iets te vertellen over de persoon. Maar soms is het vanuit die persoon geschreven. En dan een aspect van hun persoonlijkheid... En dat kan boosheid zijn, twijfel, angst, hoop. Noem het maar op. En dat kennen we allemaal, toch? Uh, ja, als je die vraag mij zo stelt. <laughs> <laughs> ja, zeker. Ja. Nee, maar je zou kunnen zeggen van... nou uit ja, de Bijbelverhalen, dan moeten we vooral um, nou, het, het verhaal begrijpen. En, en jij kiest er heel erg voor om, om, het, om een menselijke aspect naar boven te halen. Dat, zou, dat kan een verhaal op zich worden. Ja, het is natuurlijk niet in plaats van de schrift. Hè? Het, het vindt daarnaast plaats. Ja. Wat is, um, uh, je hebt een hele serie. Uh, bedoel, um, je, je gaat echt van Abraham naar, uh, naar Judas onder andere. En uh, Sommige mensen zijn wat minder bekend. Sommige zijn wat bekender die je hebt uh, gekozen. Um, wat moeten wij met een gedicht over Judas? Dat is niet de meest populaire figuur uit de Bijbel. Nee, daarom. <laughs> nou, Wat je ermee moet is lezen. Ja. En <laughs> verder <laughs> laat ik het aan jou over en aan de lezer over. Want well, Judas was natuurlijk niet alleen maar de foute man. Hij was natuurlijk een van de discipelen die op een gegeven moment vreselijk teleurgesteld is geraakt. Ja. In, in, in de missie van, uh, van Jezus. Ja. En dat wil, je, dat wil je laten zien. Wat is jouw... Nou ja, ik kan me voorstellen als je er 40, 40 figuren hebt beschreven, dan, dan zijn er een aantal. Maar wat is nou jouw meest bijzondere bijbelfiguur om een gedicht over te schrijven? Um, Abraham is wel een van mijn favorieten. Yeah. Uh, vooral omdat hij uh, op een gegeven moment ging. Omdat hij ging? Hij ging, ja. Hij vertrok. Maar hij wist nog niet waar hij zou komen. En dat is een, een mooie uh, metafoor yeah. voor, voor het menselijk bestaan. Want Ze... je gaat en waar je uiteindelijk uh, landt, dat, dat weet je niet. Want je hangt zijde draadjes aan elkaar. Morgen kan het afgelopen zijn... En je kan ook nog, ik weet niet wat, uh, meemaken. Zullen wij, uh, nou, zullen wij, ik wil je vragen, want jij kan dat heel prachtig... Uh, of jij dat uh, zou willen lezen, dat uh, sonnet. Het eerste over Abraham. Het eerste van Abraham. Het is weer lammertijd. Het jongvee blaart en springt en dartelt, zinder van leven. Zo ook de zoon die u mij hebt gegeven. Hij rent zich niet bewust van enig kwaad met op zijn rug een stapel takkenbossen... gehoorzaam naar de berg die ik hem wijs. Maar waarom hij of ik... en welke prijs, welk offer is genoeg om te verlossen? Bloed moet er vloeien, zoveel is wel zeker. Maar niet mijn jongen. Laat toch deze beker aan mij voorbij gaan. Doods en doods benauwd buig ik mijn kop. Durf bijna niet te vragen. Zoek toch een lam dat deze last kan dragen. Geen vader legt zijn zoon ooit op het hout? Het was het tweede sonnet van, uh, van uh, Abraham. Maar een ontzettend... Uh, ja, dit is het pijnlijkste gedeelte misschien wel uit de geschiedenis. Ja, oh, je had het eerste willen horen waarin hij gaat. Ja, nou ja, goed. Ik vind ze alle twee prachtig. Okay. <laughs> dat, maar even... Geen, uh, geen vader legt zijn zoon op het hout is de laatste zin. Ja. Die heb jij bewust gekozen. Ja, dat is een, een, een verwijzing natuurlijk naar het offer van Jezus Christus. Ja, wat... En uh, zo zijn er in de Bijbel van die, van, van die prachtige voorafspiegelingen... Ja. in het Oude Testament van wat er in het Nieuwe plaatsvindt. En, en die worsteling die, die Abraham heeft, nogmaals, je zou bijna kunnen zeggen... ach, het is een Bijbelverhaal wat in drie zinnen verteld kan worden. Jij kiest daar duidelijk meer voor. Um, waarom weer dat laten zien? Nou, het heeft natuurlijk iets onmenselijks. Er wordt iets onmenselijks gevraagd. En dat geeft, als je het puur als mens beschouwt, iets heel griezeligs aan. Ja. Wanneer je de geestelijke betekenis ervan ziet, eh, krijgt het iets, iets, iets heel moois, iets ontroerends. Je vindt het bijzonder aan Abraham dat hij uiteindelijk ging. En daar, nou, daar gaat het eerst zo net meer over. Spiegel dat ook in je eigen leven? Ja, wij hebben een, een, een, een soort gelijk verhaal. Hm. Dat is heel lang, ik zal het proberen kort te vertellen. Ja. <laughs> uh, dat Hoe meer ik geïnteresseerd raakte in de Bijbel... waarmee ik niet was grootgebracht... Mm -hmm. uh, hoe, hoe, hoe meer ik op, op die man wou gaan lijken, op die Jezus. En Op een dag hebben wij besloten om ons hele hebben en houden weg te doen. En uh, te vertrekken. En in een bus op reis te gaan. En ergens maar hopelijk de waarheid of wat ook te vinden... Ja. die we uiteindelijk al reizenden niet vonden... Maar dat loslaten, dat uh, weggaan van alles wat je bindt... en wat je denkt te hebben, dat is heerlijk. Dat is, uh, is zo'n enorme bevrijding. Yeah. Geen bezittingen hebben. Ja, want jullie zijn in de jaren zeventig ja. die, die beslissing genomen. Ja. Uh, waren op dat moment eigenlijk al nou, gevestigde namen... in de Nederlandse muziekwereld. Uh, ook jullie carrière heeft toen een hele andere afslag genomen. Ja, er was toen een deel van het publiek dat uh, afhaakte. Ja. Dat vond dat we weer een soort nieuwe kick hadden. En die dachten, nou, het gaat wel een keer weer over. En sommige mensen schreven ons echt af. Zo van, nou, ja, dan want is, het, was, het was geen tijd waarin het populair was om uh, de heer te gaan volgen. Nou, aan de ene kant was er een enorme beweging onder de jonge lui, Toen de Jesus Movement en zo in Amerika en Nederland ook. Waarin heel veel jonge tot geloof kwamen. Maar... Uh, ja, in de muziekwereld was dat, uh, was dat not done. Dus heel veel plekken werd je gewoon niet meer uitgenodigd. Er gingen natuurlijk ook nieuwe deuren open. En wij zijn op onze manier gewoon verder gegaan. Maar ik kan me wel zo voorstellen... Um, uh, we, zet, we, we maken van een aantal artiesten uit die tijd de nadagen mee. Sommigen zijn in, in, ons inmiddels ontvallen. Ik denk aan uh, Ramses Shafi, ik denk aan uh, Herman Brood. Denk je wel eens van waar, waar zou ik nou... Uh, zijn geweest als ik die keus toen niet had gemaakt? kun je niks van zeggen. weet je echt niet. Maar? Nee. Het, het, het komt ook nooit in je gedachten nee. op. Nee, ik zou het niet weten. Ik kan me er ook geen voorstelling van maken. Ik wil het ook niet weten. Nee. nee is dat, moet je daar bewust voor kiezen om het niet te weten? Nee, nee, ik wil het gewoon niet weten. Je wilt het gewoon? Daar heb ik gewoon niet voor gekozen. Het interesseert me niet. Nee. Want uh, het is toch niet zo. Dus ja... Wat schiet ik daarmee op? Ah, ja. ja, ja. Nee, met als en hadden, dat doe ik niet aan. Denk je ook wel eens van: ik, ik ben beter af? Nou, ik ben niet af. Het is nog niet nee. klaar. Dus euh, beter Ik ben weet ik, dat ik bij jou op mijn woorden moet letten. Ja, je moet helemaal. <laughs> nee, beter ben ik ook niet. Uh, <laughs> anders misschien wel, maar uh, nee. Want het, het, het heeft wel zijn impact gehad. Een bepaald gedeelte van het publiek luistert niet meer naar je. Een ander gedeelte omarmt um, je. In, in de christelijke wereld, uh, nou ja, jullie. Of knuffelt je dood. Ja, zijn jullie, ja. Zeker, dood, ja. Ja, zijn jullie ja, ja. namen. Ook, ook dat kan wel, dat kan wel eens lastig zijn. Dat is misschien niet per definitie het publiek wat je hebben wilt. Nee, daar hebben we ook echt onze weg in moeten, in moeten vinden. Ja. Ja, tuurlijk. Aan de ene kant heb je een relatie met je publiek... en yeah. ben je hun iets verschuldigd. Aan de andere kant moet je als uh, kunstmaker niet precies doen... alleen maar datgene wat het publiek van je verwacht. Je moet wel onafhankelijk blijven en je, je ding blijven doen. Ja, en je eigen kan... visie blijven hebben op hoe je het wil vertellen... of wat voor muziek je maakt. Ja, want je komt uit die hele vrije wereld van de dichters... van de mu muzikanten, van de tegenwoordig populair... en de levenskunstenaars. Uh, ik kan me voorstellen dat je met datgene wat je hebt ontdekt... en waar je voor gekozen hebt om uh, christen te worden... en daar, uh, daarmee verder te gaan... dat je dat verhaal heel erg in die oude wereld van je kwijt zou willen. Ja, daar is het ook wel uh, geland, hoor, dat verhaal. Ja? ja, tuurlijk. Er zijn ook mensen die... Uh, die mee op reis zijn gegaan. Ja, het was niet alleen maar een negatieve confrontatie. Ja. Um, wij hebben, en dat is bijzonder voor ons... wij hebben hier uh, gitaar en microfoon klaarstaan. Je hebt ook uh, muziek gemaakt, onlangs een solo... nou niet, heel erg onlangs meer. Een paar jaar geleden een solo-CD uitgebracht. En uh, we hebben gevraagd of jij een lied voor ons wil gaan spelen. IJskristal. Ga ik nu doen? Ja, als je dat wilt doen. Geef het mij ter plekke. Ja. Ontstaat, uh, het is toch erg fijn dat wij dat hier allemaal kunnen maken. Ik pakt zijn gitaar. De vroege winteravond kleurt de wolken violet. Achter de wal met oude eiken de takken als bevroren in een roerloos silhouet en ik sta ademloos te kijken grijs en onbewegelijk staat een reiger langs de sloot alsof de jaren niet verstrijken wat valt er nog te vragen want het antwoord is te groot Als iets dat nooit is te bereiken En wij, wij zijn als ijskristal Hard als staal en breekbaar Breekbaar als glas Hard als staal en breekbaar, breekbaar als glas. De ganzen vliegen over naar een land hier ver vandaan. Ik denk aan alles wat ik losliep, waar ik naar verlangde. En hoe het is gegaan, en hoe ik altijd weer te kort schiet. En wij, wij zijn als ijskristal, hart als staal en breekbaar, breekbaar als glas. Hard als staal en breekbaar, breekbaar als glas. De tijd is blijven stilstaan in een laatste ademtocht. Hier is geen nacht, geen maskerade, wie alles heeft verloren. ...heeft gevonden wat hij zocht. Er is niets anders dan genade. En wij, wij, wij zijn als ijskristal. Haal het als staal en breekbaar. Breekbaar als glas. Hart als staal en breekbaar. Breekbaar als glas. Prachtig. Ijskristal van Rickert Zuiderveld. Het is inmiddels half acht. En Martijn Jijus komt even bij ons binnen om het nieuws te lezen.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 Goedemorgen, als u net luistert, um, uh, omdat u net een beetje wakker aan het worden bent. Uh, er is uh, mooi nieuws, uh, dat is dat Nederland uh, wereldkampioen honkbal is geworden. Uh, en er is nog mooier nieuws, dat is dat ik uh, Rickert Zuiderveld in de studio heb van Dit is de Zondag. En het is mijn eren genoegen, zeg je dan, om jou uh, bij mij in de studio te hebben. Voor het journaal speelde jij uh, IJskristal. Ja, een liedje. Uh, uh, ja, je zegt zelf liedje, ik vind het alweer wat... Uh, een liedje. Een lied, okay, en een, lied. <laughs> een lied, over best wel grote dingen. We zijn uh, hard als staal... en breekbaar als glas. Wat, uh... Het liedje ontstond op zo'n zo moment. Uh, ik stond in de tuin bij ons in Drenthe... naar de silhouetten van de takken te kijken... tegen de winterhemel. En je kent zo'n moment misschien wel... dat, uh, dat even alles stilstaat. Yeah. En dat je één bent met de kosmos of met God of met jezelf en, en dat alles op zijn plek valt... en dat je de, de, de genade van het bestaan uh, heel diep beseft. En dan tegelijkertijd weet je uh, hoe hard het leven is... Mm -hmm. en hoe kwetsbaar je tegelijkertijd bent. Uh, hoe hard je ook als mens kan zijn en hoe je ook weer kan... kan uh, kan smelten ja. en breken. Als ik, als ik kijk naar deze tijd, wat voor sommige mensen een hele harde tijd is, hoe, plaats je het daar ook in? Mm, niet direct in het liedje, maar dat heeft wel een, een relatie. Ja. We ja. hoorden nieuws over die Occupy-beweging, uh, dat is gewoon een bezettingsbeweging in het Nederlands, zou je zeggen, van, van een plein om. om Protesten hebben tegen het uh, grootkapitaal of de uitwassen ervan. Misschien wel dingen die je herkent uit de tijd... dat jullie begonnen met muziek te maken. Nou ja, nog is dat altijd natuurlijk. Hè? Ja, ja, het spreekt me heel erg aan. Er zijn alleen twee dingen. Je hoort nu dat er ook weer zo'n groep bij is... die dan rottigheid uithaalt en de zaak uh, verknalt voor, uh, voor anderen... die yeah. gewelddadig uh, bezig zijn. Dat is heel erg jammer. Het grote probleem is in het zoeken naar een alternatief... voor het kapitalisme... Yeah. Uh, moet je van hele goede huizen komen om een, om een reëel alternatief uh, voor te dragen. Uh, het, het, het communisme heeft zijn, uh, zijn tijd gehad en, mm. en uh, zal ook nooit meer wat, wat worden. Maar wat is dan de manier waarop je de maatschappij vormgeeft... zonder het ongebreidelde van het kapitalisme? Yeah. Dat is een lastige uitdaging. En zolang er niet een concreet plan is om het beter te doen, wordt dit heel lastig. Ja. De beweging is natuurlijk prachtig, want er moet een eind komen aan die, aan die hebzucht. Aan de andere kant begint dat ook bij jezelf natuurlijk. Want je kan altijd wel roepen, hij of zij uh, doen het verkeerd. Maar ja. hoe doe je het zelf? En je zou kunnen zeggen, het is ook een tijd waarin we de hele tijd hebben... over uh, hoe hoog de rente is en dekkingsgraden... en uh, nou ja, echt over de, de, de harde cijfers van het leven hebben, letterlijk. Dat er ook een verlang is naar zachtheid, naar kwetsbaarheid. Ja, de mens heeft natuurlijk altijd zijn, zijn, zijn basale behoeftes. We ja. hebben als maatschappij de economie tot God verheven. Maar die bevredigt ons niet. Dus gaan we toch elders zoeken. Of dat nou op Facebook is dat je heel veel vrienden hebt. Ja. Of je cocoont met je eigen man of vrouw. Je zoekt toch altijd weer die intimiteit, die geborgenheid... waarin je weet, ik besta en het is goed. ja. In jouw gedichten kunnen we vandaag over spreken. Adam Saitra Dijze. Hij is nu een paar weken uit. Nu is al een paar weken inmiddels. Hij is redelijk fysiek. Ja, is een van paar pers, weken he? uit. Ja. Maar het boekje ziet er nog redelijk uit. <laughs> <laughs> ja. Het ziet er prachtig uit. Um, jij hebt uiteindelijk ook een, um, uh, een gedicht geschreven over Jezus. Je uh, zou kunnen zeggen: ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Voelde dat ook zo voor jou van er moet in ieder geval een gedicht over Jezus in zitten? Ja, dat, dat, dat, dat kon niet anders. Omdat zoveel van de andere gedichten ook naar hem verwijzen. Soms. Ja. En hij is natuurlijk toch de centrale figuur in maar, heel de schrift. Is het dan een soort van... Hè, het is theologisch niet geheel compleet... op het moment dat ik Jezus er niet in hebt staan? Nee, nee, nee, nee. Ik ben niet zo heel erg van de theologie. <laughs> Want toen jij, uh, toen jij uh, tot het geloof kwam, was hij een jaar of 30, hoe keek je toen tegen Jezus aan? Ja, de meest, de meest wonderlijke figuur die ik ooit uh, had gezien in een, in een boekwerk. Ja. ja? Ja, ja. Wat mij vooral aansprak was dat hij aan de één kant snoeihard was... Eh, onbarmhartig eh, mensen de waarheid vertelde. En tegelijkertijd zo'n zo zo zo pure liefde had in, in, in zijn wezen. Mm. En die combinatie van die twee in één mens, eh, die kende ik niet... Liefde en waarheid in één. Ja. Zonder dat daar ergens een discrepantie tussen zit of een, of een gat. Gewoon in één persoon. 100% liefde, 100% waarheid. Was dat, is dat iets wat je, wat je aan hem hebt ontdekt? Want je bent niet in een christelijk gezin opgevoed, neem ik aan. Had je nee. daarvoor wel een beeld van Jezus? Jawel. Ik kom uit een socialistisch, humanistisch milieu... Ja. en ik ben blij met mijn opvoeding, omdat wij thuis... Uh, ...meekregen om respect te hebben voor de mening of het geloof van anderen. En zo heb ik als joch al een keer het uh, Nieuwe Testamentje gelezen... ...in zo'n prisma-pokketje. Oh. Gewoon vanwege de verhalen. En ik las van alles, alles wat er ja. en vast zat. Dat herinnerde ik mij pas later weer. Maar, maar dat beeld hè, wat je vertelt dat je op je dertigste oh, ja. kreeg... ...over nou, wie Jezus is, liefde en waarheid in één persoon... ...had je dat dan toen ook al? Ja, voor die tijd toch... Maar had ik natuurlijk de kennis niet. Uh, en, en leefde ik heel erg mijn, uh, mijn leven in, in het zoeken. En uiteindelijk vond dat op een of andere manier viel alles op zijn plek. Toen ik hem beter leerde kennen door ja. er goed, uh, goed over te lezen. Ja, ik ben wel op die een of andere manier dat ik wel weet wat dat dan is. Ja, dat is zo moeilijk uit te leggen. Dat is zo moeilijk te omschrijven. Uh, er valt op een gegeven moment iets op een plek. Aan één kant breek je uh, van binnen en weet je... ik zal nooit meer zijn die ik was. Ja. En op datzelfde moment word je een nieuw, een nieuw iemand. En ben je toch weer wie je was, maar met, een, met, met een iets, iets in je... er wordt iets in je geboren, als het ware... wat niet meer, uh, wat niet meer sterft, wat niet meer voorbij gaat. Wat niet meer onderhevig is aan, aan de tijd. Want jij vertelt er wel over... Van, ja, dat, ja, dat... het overkomt je op een bepaalde manier... Zeg je, terwijl je wel ook echt op zoek bent geweest. Ja, ja, het is een combinatie van twee dingen. Je zoekt en je vindt, maar je wordt ook gevonden. Hmm. Wij gaan naar het gedicht toe. Um, het eerste sonnet van, uh, van uh, Jezus. Dat hoor ik graag. Ik was het, die in steen gebeiteld stond. Mijn lijf, mijn leven, leesvoer voor de dwazen... Ik was het al, daar had ik u te grazen. Gods vinger op de zere plek, die wond die maar niet sluiten wil. Dat onvermogen om los te komen van uw vreemde pijn. Ontworteld en ontmaagd, ontheemd te zijn. Weer barstig hakwerk, zonder mededogen. Zal ik mijzelf opnieuw voor u beschrijven? In deze tuin kunt u niet langer blijven. Men staat al klaar met stenen in de hand. De vingers, ja, er wordt naar u gewezen. Kom, sluit uw ogen, dat u mij kunt lezen. Ik schrijf u met mijn vingers in het zand. Ik schrijf u met mijn vingers in het zand. Uh, wat, waarom heb je dat beeld gebruikt van Jezus? Misschien moet ik ook iets meer erbij vertellen. Maar... Ja, er is dat bekende verhaal van de overspelige vrouw... die door de fariseeën tot orde wordt geroepen en uh, zegt van... kom jij eens even hier, uh, wij gaan jou stenigen volgens de wet. Ja. En dat is wat in steen gebeiteld stond. Ja. Oog om oog, tand om tand, uh, er is schuld, er is straf. Ja. En dat is waarheid. En dan komt Jezus Christus en die zegt tegen die mannen van... Uh, ja, is goed, Je stenig maar. Maar dan moet je even kijken wie de zonde zonde is, die mag het eerst. Het eerst? Die mag het eerst een steen gooien. Ja, oké. Okay. En dan blijft het stil. En dan schrijft Jezus met zijn vinger in het zand. En zo vindt de waarheid zijn plek in de liefde. Omdat hij haar redt van de steen. Van, ja. de, van de hardheid, van de wet, van het weerbarstig ja. hakwerk zonder mededogen. Ja, want... En hij laat die wet staan, want hij zegt, oké, okay, gooi maar. Maar dan, wie zonder zonde is, mag het eerst. Dus hij leert eigenlijk van hoe, hoe wij met die waarheid om moeten gaan. Ja, hij spreekt haar eigenlijk vrij. Maar gewoon puur door de omstandigheden. Omdat niemand van ons perfect is. Nee. Ja, en dan schrijft hij met zijn vingers in het zand. Dat is een heel mooi stukje in de Bijbel, want er staat niet bij wat hij schrijft. Nee. Als jij het even geïnterpreteert, dat hij onze namen daar... Nou ja, dat, dat, zou, dat, dat zou kunnen. Ja. En dat is met gedichten zo mooi. Je kan heel veel aan de, aan de fantasie overlaten van de lezer. Maar als we het hebben over christenen in Nederland... Uh, dan is daar vaak het beeld van... en uh, helaas, ik moet ook wel zeggen, is het ook best wel eens terecht... van mensen die heel veel vinden dat je bepaalde dingen wel moet... en een heleboel dingen niet mag. Schrijf jij bewust dan zo'n gedicht... Nee, niet met dat in mijn achterhoofd. Maar je ziet het ook? Jawel, christenen hebben daar een handje van, maar niet christenen ook. Want die weten precies uh, wat christenen wel of niet zouden moeten doen. Ja. He, als wij als christenen een fout maken, dan zeggen ze... Hé, hey, uh, je zou toch dat en dat moeten doen? Dan weten ze precies ja. waar de klepel hangt. Maar de klok klokhoorn luiden <laughs> vinden ze het dan ook weer lastig. Oké, okay, maar goed... Um... We zitten toch even bij de EO. Dus dan moeten, moeten, moeten we niet alleen naar, naar, uh, naar de anderen wijzen. Uh, liever niet zelfs. Um, hebben mensen dan een verkeerd beeld van Jezus? Op het moment dat ze zo veroordelend zijn. Uh, een onvolledig beeld, denk ik. Het is een kwestie van uh, het verhaal aandachtig lezen. Ik heb een vriend die vindt Jezus een enorm softie. Ja. En ik ken andere mensen die vinden hem een vreselijke rebels uh, persoon. Ja. Um, maar hij is altijd, als je het verhaal leest, meer dan dat. Is dat belangrijk in jouw dagelijks leven? Hoe Jezus is? Ja, ja, ja. Ja, je draagt dat beeld wat je hebt. En dat is in mijn geval natuurlijk ook onvolledig. Met je mee. En dat bepaalt heel veel van wat je denkt en wat je doet. Ja, want in het begin hebben wij dat gesprekje even uh, uh, gehad over hoe, uh, hoe het is gegaan dat op het moment dat jij en Ellie eh, besloten om christen te worden... een gedeelte van jullie fans zich afkeerde. En, eh, dat was best wel een afslag waarvan men, sommige mensen zullen zeggen... nou, dat, dat heeft ook wel carrièregevolgen gehad. En jij zegt dan van ik wil, dat, ik wil dat niet eens weten. Nee, omdat wij ook nooit in uh, termen van carrière hebben gedacht. Maar is dat ook iets wat, wat, wat, wat je hebt geleerd door naar Jezus te kijken... Iets wat dus niet ja. van nature misschien in je ligt, maar nou. waarvan je denkt: van, Nou, ik wil dat wel, ik wil dat op zo'n manier doen. Deels wel, ik denk wel dat dat helpt. Maar wij waren voor die tijd al uh, niet zo geïnteresseerd in heel erg beroemd worden of heel veel geld verdienen of carrière maken. Ik heb dat woord nooit durven gebruiken. Dat betekent trouwens gewoon steengroeven hè, in het Frans. Carrière maken? Ja, in Frankrijk hij ziet af ja, en een bordje zijn carrière, dat is een, steen, <laughs> dat is een steengroeven. Ah. <laughs> dus dat vonden we niet, vonden we niet interessant. Ja. Is het, jij zegt van sommige mensen vinden hem een softie. Heb je, maak je met het mensen zich erger? Hè? Ja, ja, hij is natuurlijk altijd een... een uh, Jezus is altijd een, een steen des aanstoot. Maar, hoe kan dat nou? Want als, als jij het beschrijft... Hè, dan, dan, tegen al die hardheid in de wereld... dan, dan positioneert hij zich als wijs... en, en mensen... die zich ook een beetje leert mensen naar zichzelf te kijken. Maar, hoe verklaar je dat dan? Nou ja, dat is nou juist het probleem. Naar jezelf oh. te kijken. De spiegel is het meest onwarmhartige object op aarde. Ja. Wij kijken liever niet in de spiegel. Wij geven liever iemand anders de schuld aan onszelf. Dat zit zo in onze natuur. Ja. En Jezus is wat dat betreft natuurlijk ontzettend scherp. En uh, dat hoor je liever niet. Maar ik kom ook wel eens dingen tegen. En dan uh, is het ook weer even ouw als, ja. als ik het lees. Ouw? Ja, er zijn gewoon dingen die hij heeft geleerd en geleefd... die zo verschrikkelijk scherp zijn... Deze bundel moet toegankelijk zijn voor alle mensen. En, um, en, en waarom ook niet? Want het is uh, prachtige poëzie over... wat sommige mensen ook wel een van de meest poëtische boeken... ooit geschreven uh, is genoemd, de ja. Bijbel. Ja. Uh, wat, wat, moeten mensen nou, wat moeten mensen nou met Jezus? Uh, als ze dit gedicht van jou lezen, wat wil je dan dat ze daarmee krijgen? Oh, dat is bij ieder is bij anders... Ik kan niet uh, in jou of iemand anders binnenste kijken. De een zal het uh, op die manier beleven en de ander op die manier. De een moet huilen en de ander wordt boos. En uh, Ik ga niet zeggen van je moet er dit of dat mee. Zo, zo, zo werkt het niet. Oké. Okay. Nou, We gaan, dus uh, gaan zo verder praten over jouw gedichten. En waarschijnlijk zelfs ook nog aan een gedicht luisteren... wat nu voor jou wordt geschreven. We gaan eerst luisteren naar MUZIEK mm -hmm.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 Milo met You and Me. En uh, wij hebben elke zondag een dichter bij de zondag. En uh, Rickert is af en toe zelf de dichter. Uh, maar in dit geval wordt er voor uh, Rickert gedicht. Dat is een heel raar woord als je dat zo begint te zeggen. Aan de telefoon is het Zet Bruinja. Goedemorgen, Goedemorgen. Zet. Jij, jij gaat een, een gedicht uh, straks uh, ten horen brengen voor een collega. Heb je dat wel vaker gedaan? Eh. Uh. Nou, nee, niet zo heel vaak, dus het is wel heel spannend. <laughs> In de zin van, er wordt extra kritisch meegelezen? Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Nou, ik, ik ben, ben heel erg benieuwd, Zet. Uh, laat eens horen. Daar komt het. Het gedicht heet Ik ben geen duo. <laughs> ik had een kleurplaat gevoel bij Rickert Zuiderveld en vroeg me af, heeft het leven het wel zwaar genoeg met hem? Toen ik over het web struinde op zoek naar bruikbare regels voor het gedicht... stuitte ik op anekdoten over zijn soloplaat. De eerste 40 jaar die hij maakte zonder dat zijn vrouw Ellie ervan wist. Ze zat te huilen de bank toen ze de liefdesliedjes hoorde die hij in het geheim voor haar maakte. En net nog zei hij, ik vind het prettig om een kader te hebben. Ik ben erin terecht gekomen en toen beviel me dat. En dan heeft hij het niet over de liefde voor zijn vrouw, maar die voor het sonnet. Voor mijn kleurplaatgevoel had dat net goed wel over de liefde kunnen gaan. Ook al werd het gezegd door een man die ik ben geen duo als mailadres gebruikt. Het leven tilt niet te zwaar aan Rickert. Laten zo. Hmm. <laughs> <laughs> Mooi. Dat was goed. Dank ja, wel. Uh... Graag gedaan. <laughs> uh, Rickert, uh, het leven tilt niet te zwaar aan Rickert. Houden zo. Ja, dat is een mooie. Ja, ja. Ik had ooit een one-liner bedacht van... Uh... Heel niet te zwaar aan het leven, het leven heeft het al zwaar genoemd met u. Ja. Ja. Is het, uh, uh, het, dat is een, het is een bijzonder met je, het, het gedichten schrijven, het ook snel gedichten schrijven, het Z heeft dus uh, nu tijdens de uitzending zitten meeschrijven, dat, uh, dat doe jij ook. Uh, als je voor dit is de dag gedichten maakt, vind je dat prettig om te doen? Want het is wel, uh, je, je bent je, je vak aan het bedrijf, het is kunst, zou je kunnen zeggen, en dat moet dan even snel. Ja, dat is wel het nadeel dat het snel moet. Daar moet je de lat ook niet, niet al te hoog leggen. Soms lukt dat redelijk. Ja. En, uh, maar vind je het zo... leuk om bij de actualiteit te dichten? Ja, van tijd tot tijd. Ik zou het niet elke dag uh, willen doen. Maar van tijd tot tijd is het leuk. Het, uh, een stok achter de deur of een deadline heb je toch nodig op een bepaald moment. Dat is met liedjes schrijven ook, met, met een mm. plaat maken. Op een gegeven moment heb je wat liedjes en dan moet je zeggen: van nou dan en dan gaan we de studio in. En dan, dan maak je ze tenminste echt af. Ja. Anders blijven ze soms steken in een beginnend stadium. Is het ook, als je gedichten maakt bij de actualiteit, ook een manier om, uh, om, om scherp te blijven? Om bij het land betrokken te blijven? Want je schrijft uh, over liefde, over Jezus, over best wel abstracte thema's soms, of hele persoonlijke thema's. Ja, of tijdloze dingen. En ja. Dat houd je wel bij de les. Maar ik volg sowieso het nieuws altijd ja? wel. Ja. Maak jij het druk om Nederland? Ja, druk is een raar woord. Ik ben wel uh, over dingen wel bezorgd, ja. Yeah. Ja? Ja, de versnippering, uh, de snelheid versnippering waarmee van... alles moet... Nou, de communicatie uh, moet tegenwoordig zo snel en is zo uh, vluchtig... dat vaak de, de diepgang uh, ontbreekt, of de nuance ontbreekt. Uh, je hebt zo'n programma op de radio, uh, hoe heet het ook weer... dan moet iedereen even bellen en zijn mening geven. En dan moet je het of met de stelling eens zijn, of oneens... Oh ja, uh, stamp.nl ja, of zo? Ja, ja, ja precies. Ja, ik ben het ermee eens. Nee, ik ben het ermee oneens. En dat mag allemaal wel. Alleen, in de praktijk is het natuurlijk zo... als je over dingen nadenkt, een stelling... dat je zegt, ja, ik ben het er wel mee eens... maar dan zou eigenlijk... of nee, ik zie dat niet zo zitten... tenzij hè, de, de, de nuance... die eigenlijk uh, de kleur is van het leven... die gaat daar ontbreken. En je bent of zwart, ja. of wit. Het is of ja, of nee... Uh, iemand is of Nelson Mandela of een klootzak. Ja. Begrijp je? En hoe komt dat dan? Is dat is dan echt dat iets wat, wat, wat uh, wij media hier aan het doen zijn? Dat wij programmaformaten maken waar het allemaal zwart-wit in moet zijn? Nee, of zijn het, mensen het, ook echt zwart-wit? Nee, het is een voorbeeld. Ik gebruik het alleen als ja. voorbeeld van een ontwikkeling in, in, de, in, in de maatschappij. Waarin alles fragmenteert. Uh, de, de, het, het valt allemaal in, in, in stukjes uit elkaar. Het is moeilijk om diepgang te houden en de nuance te bewaren in de communicatie. Als je nou kijkt naar wat er op dit moment in Nederland aan de hand is... veel onzekerheid als het gaat over economie. en politiek die ook best wel spannend is... waar een populistische partij een hele belangrijke rol in heeft. Ja, nou, wat... dat is een voorbeeld ervan. Een populistische partij die doet net alsof er hele makkelijke oplossingen zijn... voor complexe problemen. die zijn er niet... Maar er is altijd een deel van de bevolking wel dat dat fijn vindt... om dat te horen, van... Oh, ja. doen, we zus, oh, doen we zo, klaar. En dat is gewoon de praktijk niet. Maar we dat... zouden eigenlijk gewoon allemaal even... Als met een tentje op een Malieveld of een Dambrak moeten gaan zitten... om eens even na te denken. Of in een fijne tuin in Drenthe. Nou, nadenken moet je sowieso doen waar je, waar je ook bent. Of, of waar je... Maar goed, tentjes... Uh... Ja, geef voor <laughs> ja, we wij vragen al onze gasten om een ideale zondag te beschrijven. Dat heb je ook gedaan in ons prachtige rode gastboek met gouden lint. En ik wil vragen of jij ervan wil vertellen hoe jouw ideale zondag eruit ziet. Ja, die, die is nooit helemaal ideaal. Maar... Hoe <laughs> oh. oh, die het mooiste eruit zou Mijn zien. ideale zondag is een rustige dag. Vooral omdat we op de zaterdagen bijna altijd een voorstelling spelen. Dan hebben we vaak een zesdaagse werkweek gehad... Soms zijn we laat thuis. Maar in deze tijd van het jaar, als de aardappels en de maïs geoogst worden... ga ik graag in de omgeving de kale akkers over. Op zoek naar vuurstenen werktuigjes uit de prehistorie. Oh. Aan de andere kant, we hebben ook vaak bezoek op zondag. En dan is de rust ook wel weer betrekkelijk. Maar als het even kan, dan ga ik om zeven uur s'avonds... net als al die andere Nederlandse mannen... heel lui naar de verslagjes kijken van de voetbalwedstrijden. Lekker dom en heel... Ontspannen. <laughs> nou, Rikke, dat het bijzonder dat we aan het eind van, van een gesprek over poëzie en de Bijbel, dan toch ook weer even bij Studio Sport uit kunnen voetballen, komen. Voetballen, ja. ja. Um, wilt u dit gesprek nalezen, luisteraars? Dan kan dat uh, dan, of uh, nalezen, naar luisteren, op de website www.eo.nl/slash dit is de En dan vindt u ook het gedicht en de ideale zondag van Rickert. En na ons hebben wij uh, Vroege Vogels met Shanine Ammering onder andere. Shanine, ja, ik ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben aan het kijken naar een, een, een man die hier om het kapitol rondjes aan het rennen is. We hebben vaker wel wandelaars hier. Maar dit is een bijzondere. Dit is de directeur van Landschapsbeheer Nederland. En die rent hier met een reden. En dat doet hij nog de hele week. Uh, verder gaan wij het hebben over wormenkarretjes. Een illegaal jachtmuseum. En uh, wij bieden de oplossing voor de eurocrisis. En informatie over onze nieuwe bijzondere enquête. Waar luistert u Vroege Vogels? Janine, het is zo blij dat jullie over een oplossing voor hebben. Onder andere de crisis. Als u naar de website eo.nl gaat, daar vindt u ook informatie over de bundel van Rickert. In het holst van de nacht, van woensdag op donderdag. De spotlights op mijn held Jacques Brel. Ne me pas. Je des mots insensé.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 Dit is Radio 1.